Goedemorgen, ik ben Rijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Waddenzee zijn tussen Terschelling en Harlingen... een snelboot en een watertaxi tegen elkaar gebotst. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Van de watertaxi bleef maar weinig over... zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Het gebeurde vanochtend vrij vroeg, rond een uur of tien over zeven... Is die boot, uh, ja, zijn ze tegen elkaar aangebotst. Op de kleine boot uh, zaten zeven opvarenden... En, ja, en die hadden het wel even lastig, want van het kleine bootje... Is, ja, drijven ook onderdelen rond in zee. We zien ook dat die echt zwaar zijn. Is. Een kind van 12 wordt nog vermist. Er is er was ook nog iemand anders vermist die is zwaar gewond gevonden en wordt gereanimeerd. Als je tonnen, vuilniszakken of ander drugsafval in je tuin of op je land vindt... kan je de kosten voor het opruimen daarvan vanaf volgend jaar bij, het land, bij de landelijke overheid declareren, schrijft RTL Nieuws. Nu moet je het vaak zelf regelen als de, als de chemische troep op jouw terrein ligt. Vervelend natuurlijk als je zelf niks met het dumpen te maken hebt en dat vond de Tweede Kamer ook. Dus nu is er deze nieuwe regeling. De dam in Amsterdam stond vanochtend vol met mensen in een badjas... en op van die witte, zachte hotelslippers. Het Chieke Krasnopolsky Hotel op het plein was ontruimd vanwege een brand. Die is nu weer onder controle. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De dam is afgezet met rood-witte linten... en de brandweer roept op om niet meer naar het plein te komen. We hebben al veel initiatieven langs zien komen om te besparen op je energierekening... maar we hebben nu een winnaar. Waarom je huis stoken als je ook gewoon je eigen broek kunt verwarmen? Dacht Joop van 79 uit Helmond, zeer geïnteresseerd in duurzame energie. En die voelt heerlijk. Want op het moment dat ik ergens naartoe ga, bijvoorbeeld naar buiten, blijf ik gewoon constant warm. Dus gewoon een comfortabele warmte. De bedoeling is niet dat mijn hele huiskamer warm wordt, maar vooral dat ik warm word. Hij bestelde de Pants in China. Het werkt als een elektrische deken, legt hij uit. Opladen gaat via een powerbank. En zijn verwarming staat nu op 17 graden in plaats van 21. Go Joop! En dan het weer. Het is, het is wisselend bewolkt met lokaal en bui. Later vanmiddag breekt de zon wat langer door. En het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het zit niet druk in onze regio. Wel problemen op de A22. Daar is de Velsertunnel dicht... Omrijden kant via de wijkentunnel door een ongeluk zijn er bergingswerkzaamheden. Dit geeft ook problemen op de 208. De Assassenheim richting in Velsen tussen Zandpoort en Eemuiden. Een half uur vertraging door dit ongeluk op de A22. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze VFM. Helde, dekelde, ja, daar gaan we weer. Wie? de kedel, deldeke Kedel. Wie zegt nou weer? Ah, dat, is een, uh, dat is een nieuwe dat is een gasthuis in, uh, in het dorp. Ja. Uh, met uh, hele mooie feestlichten. Mag voor je eigenlijk adem. wel, als je, als je het over Zandvoort hebt, mag ja. je dan wel het dorp zeggen eigenlijk? Nee, het is op het dorp. Het is op Zandvoort. Ja, nee, maar langs... De me Kijk, met die Grand Prix en alles. Ja. Mensen die beschouwen het meer als een stad tegenwoordig. Ja, ze zijn van die grootste moedswaardig denkers zijn. zijn. Het van zo? die Ja, natuurlijk. Kom op, zeg. Hé, hey Willem, welkom, ja. welkom. Dank je, vriend. Ja. Dank je wel, Wat ja. gezellig weer, hè? Ja, het is... Ja. Uh, het nou ja, is, moeten het we is... nog maar afwachten natuurlijk. Want ik bedoel, ja, we, we, we, we zijn net na een minuut bezig. Een minuut nog maar. maar. Dankzij de nou. lekkere bakje koffie dat ik zojuist van je heb gehad. Ja. Vind ik nou, het nu wel uh, gezellig. Luisteraars, welkom. Ja, ja. Dus, uh, ja ik heb uh, allereerst... heb ik een... een uh, nee, weet je wat? daar kom ik straks al op terug. Uh, het, heeft, het heeft eigenlijk... Uh, heeft er mee te maken? Ja, een streepje voor. Laat ik het maar zo zeggen. Oké. Okay. Ja, nou ja goed. We gaan het zien. This is my time Show me the light Kim Larsen en Kuken. This is my life. Ik vind het zo'n geweldig mooi nummer, hè? Ja, uh, dat een hele uh, orkestraal klonk. Het dat. is een, een, een wat? Orkestraal klonk dat. Orkestraal. Was dat het Petroleum Orkest? vrij erotisch, mag ik dat zeggen? Ja, nee. Or -or orkestraal? Ja, he, he. Oh, ja maar okay. was dit het Petroleum Orkest? Uh, nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat nee. was zeker geen Petroleum Kim Larsen was dit. Kim Larsen. Larsen. Kim Larsen, Kim En waar komt... Anderson. Anderson, Anderson, Anderson. Anderson, Oh, oh Kim... Okay. Oh, ja, Scandinavië, die kant. Eh. Scandinavië, die kant... Eh. Maar je hebt ook John Anderson. Dat is, dat is die zanger van Yes. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. yes, yes, yes, yes. Maar dit was... No. Maar dit was Kim? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat klinkt als een meisje, Kim. Ja, jij, jij bent in de war met zijn nichtje, Kim H. Ja. Kim H uit Holland ja die. Ja, maar goed, ik kom even op dat, dat streepje. Er is een, een, een luisteraar die is heel erg uh, oplettend. En uh, dat komt door dat, uh, no. dat oogje even zwaaien. No. Uh, vrienden, jawel, jawel. Dag mevrouw Oplet. Dag mevrouw Oplet. Die ook merkte ook. Op... Je hebt ook een outlet. Een outlet heb ja, je qua ah, nou, leeftijd al een stuk verder, hoor. Ja. Kan je meer kopen als streepjes alleen, hè? Waarschijnlijk ja, wel. In een outlet. Dan in een je, outlet, zeker. Kan je van alles kopen. Ja. Maar ik heb een streepje, ja. ja nou een en? streepje. Nou, de, de vraag is of je even kunt gaan staan... dat die mensen even kunnen zien ja. van een streepje. Ja. <lacht> nou ja... Daar uh, word, word ik niet voor betaald, hoor. Nee, <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, dat weet ik. Ja, nou ja. Goed. Uh, <lacht> ze hebben het nou gezien. En, ja, uh, ja, ja. Hoe, hoe, hoe kom je eraan? Dat is de vraag, want er zijn altijd... Nou, dan ga ik een geheimje verklappen. Daar komt-ie hoor. Ja, nee, kijk, ik, ik heb een treinabonnement. wat? Een treinabonnement, bij de spoorwegen trouwens, dat is toevallig. Dat is toevallig een gehele streepje. Ja. Ja, nee, ja. ja, er zijn twee streepjes. Ja. En die machinist moet proberen om op die twee streepjes te blijven rijden. Ja. Dus het heet Rels trouwens, hè? Maar goed, met ah. mijn, mijn, mijn t-shirtje, dat heeft niks met de Rels te maken. Ja. Oh? Want die streepjes die staan erop en al die... T-shirtjes die ik recentelijk heb gekocht in Valkenburg. Ja, Want ik ben afgereisd per trein naar Valkenburg... omdat ik één keer, nee, zeven keer per jaar... heb ik een gratis eerste klas dagretourkaartje. Zit bij het abonnement in. Dan mag ik eerste klas gratis reizen door heel Nederland met de trein. Al van, he, dus in de daluren, Ja, in, de, in, in Limburg hebben ze een hoop dalen. Dus ik wat naar Serentenberg, ja. daluren. ja. Ja. Nee, maar ik, ik moet dan na 9 uur moet ik dan inchecken ergens op een station, en ik moet voor vier uur s middags moet ik, als ik terug wil, ook weer inchecken. Ja. En dan dan reis ik dus gratis. Ja. En als je dan naar Valkenburg reist, dan heb je eigenlijk met dat kaartje als je er beschouwt wat dat normaal kost... als je dat zou moeten betalen, die eerste klas reis... Heb je ja. in één reis heb je bijna je abonnement er al uit. Dus voor mij natuurlijk... Ja, we hadden het over streepjes. Een heel verhaal. want Heel eerlijk gezegd, ik kreeg al berichten van... jee, wat een, ja. een, een reclame slogan voor de Nederlandse Ja, oorlogen. maar luister, ja. maar luister. Ik kom in Valkenburg aan en ja. daar weet ik daar een winkeltje in Valkenburg. Die wordt, dat wordt geëxploiteerd door een, een Turkse meneer... Of wie? Een Turkse meneer. Een Turkse meneer. Ik vertelde echt een Turkse meneer. Ik dacht, oh u Twente. Maar nee, nee, nee een Turkse nee, meneer. Een Turkse tukkik... ja. meneer. Ton. En die verkoopt daar deze t-shirtjes, allemaal met streepjes. Ja, je hebt ja. Het ook wel effen, maar die effen kleuren vond ik niet zo mooi. Maar duurt het dan minder lang? Of... Luister maar, die, zeg effen. Maar die t-shirtjes daar, die kosten, hou je even vast, luisteraars. In verband met de energiekosten ook. Die kosten slechts 15 euro per t-shirt. Maar nou, daar ken ik ze zelf niet van maken. Daar kan je ze niet van maken. En, en ze zitten heerlijk. En, en, en ze gaan jaren mee. Want ik heb er al meer van die t shirtjes gekocht. Ja. Zonder, zonder streepje. Zonder streepje. Het scheelt wel hoor. Ja, het scheelt, ja, scheelt, scheelt enorm. Het is hoor. F, maar F. Ja, in de wasmachine is F, het. Even scheelt... in de wasmachine het is het echt. Ja. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja. in ieder geval, deze, deze zitten heerlijk. En uh, ja, ik heb allerlei kleurtjes. En, uh, ja. Nou, dat nou. Nou, was gelijk even ons mode rubriekje. Uh, Dan heb en... ik me met t-shirt heb ik maar blootgelegd. Hoe vind je dat? Nou ja, liever met je t-shirt dan met je ziel, want uh, ja, <laughs> dat is echt een mens te wachten. En het zou mij trouwens ook niet. Dat zou heel zielig zijn natuurlijk. Nee, <laughs> dus, nee, nee. Nou, ik kan wel aansluiten aan, aan jouw uh, uh, inspirerend verhaal over kleding en, ja, en zo, ja. kan ik ook zeggen. Ik maar dan weten ze het, hè? Nu weten ze Wie was dat? Mijn... Uh, ik, ik noem geen namen, want uh, dat de, de, de, de, Mijn bron uh, hoort beschermd te blijven. Dus uh, Petra Dillema, ik zeg jouw naam niet. Okay. Nee. Ja. Nou, Ik zal nog even zeggen, ik heb ooit zelf eens een spijkerbroek gemaakt. Ja. En hij uh, paste perfect. Ja. In jammer, de ritsen daar aan de achterkant. Oh. Dat is Fortunately, I lost his address. He was last seen with his friend, a drummer. He nummer. Bonjour! met Frank Mils was daar trouwens. Ja, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ja, ja, hey, Willem, ja. ik woon uh, vlak bij de IJsbaan in Haarlem. Ja. Daar heb je een spoorwegovergang Ja, oh. Die keer wel, hè, die spoorwegen. Ja, ja, je hebt het moment een beetje op Je ja, de de trein van Haarlem richting uh, Hoorn, zeg maar. En daar, daar, komt, uh, daar komen sprinters. Al ja, ook komt, komt ook één keer in het uur, geloof ik, een in Intercity voorbij. Maar die stopt daar nergens. Ja, Dan heb je vaak maar Intercity, hè? Die gaan door, hè? Ja. ja. Maar, maar in ieder geval, ja. uh, uh, daar, daar woont aan de spoorlijn woont er een, een dame. Ja. Is een huisje uh, naast de spoorbaan. En die dame die kocht een kast. Een, een kast. Een kast bij een, een grote firma uit Zweden. Ja. Gaat de naam niet noemen. Maar het was wel een kast die je zelf in elkaar moest zetten. Oh mijn god. Ja. Ik ken die kasten. Ja. In Staphorst doen ze dat nooit. Nee, daar komen ze ook niet uit de kast. Nee, nu, nee. nee, nee, nee, Maar daar zetten ze de, die, die, die daar kopen ze nooit zelf wel kasten. Weet je waarom dat is? Ja. Nou, die kan je niet zonder vloek in elkaar. Nee, <lacht> nee. <lacht> Sorry, Stamos. Dus, nee, ja, nee, maar luister, luister. Ja. Zij kocht die kast en ze moest hem zelf in elkaar zetten. Ze woont aan de spoorbaan. Ze zet die kast in elkaar. Is ze anderhalf uur mee bezig. Helemaal gefrustreerd natuurlijk. Want ja, die hebben van die tekeningen erbij en zo. Je ja. komt de onderhand, kom je er niet uit. Maar ze zat hem in elkaar. Ja. En ze heeft hem koud staan, Dan komt een trein voorbij. En je raadt het al. Oh, die nee. kast die dondert weer in elkaar. Oh, mijn god. Ja. Is ze weer een uurtje of twee, drie bezig om ja. hem opnieuw weer in elkaar te zetten? Ja. Komt de trein voorbij. Ja. U raadt het al. De kast hier allemaal weer in elkaar. Ja. Nou, ja. derde poging. Nou goed, er was, ah. was het al bijna halverwege de, de avond, zeg maar. Ja. We gingen al naar uur toe, zo rond half tien. Ja. De kast stolt overend. Oh. Toen kwam de, uh, ze zegt, buurman... elke keer als er een trein voorbij komt... dan laat ze die kast in elkaar. Ik heb hem nou staan. Zou jij eens kunnen kijken waar dat nou aan zou kunnen liggen? Ja. Nou, dat is goed, zegt die buurman. Dus die gaat in die kast zitten. Nee, sta staan. Zij doet de deur van de kast dicht. Nou, wachten op de volgende trein. Nou, s'avonds later rijden wat minder treinen. Dus ja. Het was even verwacht. Maar ondertussen komt een man thuis van die... Uh, aan de buurvrouw? Ja. Oh, oh maar ja. Ja. En toen moest hij ook nog niet zien in die kast. <laughs> dus ja, die, die man die, die had dat natuurlijk door. Dus die, die doet die kast open. Hij zei, buurman, wat, wat doe jij hier? Hij zei, nou buurman, je zal het niet geloven. Maar, maar ik sta op de trein te wachten. Ja, dat is wat. Ja, nou ja, goed. Jij hebt mij, ik heb helemaal geen Ja, ik heb wel een tuin thuis. Achter heb ik een tuin. Een tuin? Ja. jij hebt mij om de tuin geleid. Want ik dacht dat dit te cats waren. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. Maar, leg uit. Nou wil ik ook een uitgebreide uitleggen wie dat dan wel zijn. En hoe het is gekomen. En hoe het is gekomen dat het er zo blijkt. maar Ja. Nou ja, de band uh, de naam van de band is Mad Dog, gekke hond, Mad Dog. Ja, daar heb ik wat van gehoord. Ja, ik ja. had de zegt Mad Dog. Komen die uit Rotterdam? Die Rotterdam. Robert. Ja, vlakbij was terecht. Oh, ja, die. Ja. Verdomen. En uh, ja, Voledam. Uh, Volendam, ja, je hoort Volendam, als je een nummer uit Volendam hoort, dan is hij doordrenkt met dat heerlijke sausje van palingen. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Ja. En uh, daar zit er altijd een bepaalde soort, soort close harmony in, in die muziek. Dat is, is gewoon geweldig. Ja, maar de de ook, kids begonnen er al mee. Het is voor mij ook... een goede dag professor, ja. was je ja. er ook weer eens een Dat keer. Dat is ook de intonatie van de stembanden. Ja. Die intonatie in Volendam, die herken je bij duizenden. Ja. En volgens mij is het zo. En volgens mijn vrouw ook trouwens. Ik heb het overleg met haar gehad. Trouwens. Met wie? Met mijn vrouw. Mijn vrouw, ja. En die zegt ook, ja, dat, is, dat moet bijna Piet Veerman zijn. Nee, dat was hem niet. Maar het leek er wel op. Nou, dan heeft er iemand anders in Volendam exact dezelfde stembanden. Dezelfde intonatie. Hij heeft wel uh, en de spieren even... van de stembanden zijn ook even lang. Ik heb even, even snel even opgezocht. Uh, uh, als het gaat om, om de banden, zeg maar. Ja? Dan heeft uh, inderdaad de zanger van Mad Dog dezelfde autobanden als Piet Veerman. Ja, nou, dat net zo gek rond als van mijn buurman. Die heeft ook zo gek, <laughs> gek rond. Ja, ja, toe maar. Maar wat leuk dat hij ook weer eens even langskomt. Ja, ja. ik was in de buurt. Ik denk, ik ga de trap eens even op. Want ja. dat, dat, uh, dat stoelliftje, dat durf ik hier nooit te gebruiken. Nee. Vind ik buitengemeen vind ik buitengemeen angstig... om daarop te gaan zitten. Ja, dat doe ik ook nooit. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, maar ik kan gelukkig, net op mijn leeftijd, ik ja. word nu 78. Zo. Kan ik de trap nog beklimmen? En dat is wel, uh, een, wel een, een, een, moeite, een moeite klus. Ja. Maar ik, ik ben boven gekomen, Ik is worstel ja. en ja. ontzwem. Wat was je? Ik worstel en ontzwem. Ja, ja. Staat dat niet op het Nederlandse wapen of zo? Ja, hè? oh, dat bedoel je. Ik denk, waar heb je nou al? Ik denk, je hebt een verkeerd koekje in je mond getopt, of? Uh, is, dat ja. niet, is dat niet het wapen ergens in Zeeland of zo? Of flissingen? Staat dat dan niet op? Ik worstel en ontzwem. Heeft iets te maken met de watersnoodramp van 1953. Als ik het goed heb, hè? Dat was februari. Och ja. Februari, zomer, 1953. Het, het was koud. Ja, narigheid. Het regende en het was akelig slecht weer. En het is uh, iets in, uh, wat in de geschiedenisboek uh, gekomen ja, heb is. Je trouwens, uh, heb je trouwens gehoord, Willem, dat er vanmorgen in, in, in, uh, op de Schelling? Ja, ik hoorde het. Een ernstige aanvaring is geweest. Dus ja. Je, ja. ja. Ik weet niet hoe het afgelopen is. Heb jij nog iets gehoord? Nee, nee wat ik weet is dat de taxi is gezonken. Dat is, uh, dat is het enige wat ik uh, weet. En, uh, er zou een meisje van 12 bij betrokken zijn. Um, niet dat zij het gedaan heeft, maar die zou het ook vermist zijn. Ja. Um, hoe dat precies uh, loopt, uh, ja, daar kan ik eigenlijk weinig van Ja, maar wij moeten het eigenlijk... We hebben het spijtelijk gezegd, want ja, onze uitzending moet eigenlijk doordrenkt zijn van... Uh van dus lief, de muziek, liefde. liefde muziek en, en, en vrolijkheid. En ja, Dit was niet zo vrolijk eigenlijk. Nee, nee, maar ja, um, dit is, uh, ja, is live. Ik er weet wel hoe jij erop nieuw bent nieuw. gekomen, Charles. Ik weet wel hoe jij erop bent gekomen. Ja. Want we hadden het over Piet Veerman. En dit was een veerboot. Dus jij hebt gewoon die link gelegd. Oh, dat Onbewust gaat in de hersenen dan iets over. Ja? Een stroompje. Ja. En dan, dan leg je een zogenaamde link naar een ander onderwerp. En dat was in dit geval een beetje een tragisch onderwerp. Vergeving, luisteraars, vergeving. Nee, dat maakt allemaal helemaal niks uit. Uh, uh, nou, gooi er maar weer wat uh, muziek in, Willem. Ja, dus ik, uh, ik kreeg een, ja. een verzoekje uit uh, ja, de, de City of All Angels, Staphorst. Uh, met het verzoek, want zei, er zit iemand in Staphorst gewoon om ons te luisteren. En die heeft dus uh, dat verhaal gehoord over, uh, over dat, uh, dat verhaal wat jij vertelde. Ja, ja, ja, ja. ja En uh, die vroeg dus om uh, um, uh, uh, Genesis. En toen dacht ik, nou, iets van Phil Collins oh, dat of hij zo. heeft met, met de Bijbel te maken. Genesis, hè. Ja, nee, maar ik dacht Genesis, Genesis dacht ik. Maar Phil Collins. Maar nee, het bleek een andere ding te zijn. Ja. En dus, heb je geen, geen muziek waar, waar zoiets in wordt verteld? Zo'n Bijbelsnummer of. Jamie, nee, heb ik dat weer. Jij weet toch een hoop van de Bijbel? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Jij ken Maria toch ook? Maria ken ik, ja. ja, ja, ja, ja. En een man ook, hè? Een man ken J ik ook. Die hebben jullie de ba de, boel... de Timmerman bij jou aan de gang. Ja, ja, ja, ja, ja. Spieker Jozef noemen ze hem. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, speciaal even de kant op voor, uh, voor Stabbers, helemaal vanuit Zandvoort. Het is jullie van harte gegund en dankjewel voor je reactie. Back. All the animals and birds, they will be spoiled like us. you Ja, de laatste hebben we deze Unicloria, Robert Long. En uh, ja. ja, ik vertelde net uh, buiten de uitzending om. Daar uh, uh. praten wij ook met elkaar. Ja. Uh, normaal doen we dat niet. Want nee. we hebben eigenlijk een vete onderlinge een vete. Hebben we. Ja, het is hader nijt. Ja, maar luister, uh, ja. uh, die heeft gewoond in de In Harlem. Wie? Robert Long. Robert Long, ja. Maar heet hij nou echt ja. Robert Long of heet hij nou anders? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat, dat, dat, valt, dat zal vast wel. Uh, te vinden zijn op Wikipedia. Wikipedia, het zou ook zo bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij bijvoorbeeld uh, Robert Mild heet of Robert Lever ja. of uh, Robert uh, Zwevend Ripje. Ja, ja, dat kan, dat heb je niet, dat weet je niet, dat weet je niet. heb ook een klap Lonken ook nog. <coughs> Goed. Want hij heeft een hoop applaus gehad, toch? Ja, dat, ja. Is, wel zo, dat is wel zo. Nee, maar dat is een, beetje, een beetje flauw. Nee, luister, uh, uh, Robert Long, ja, prachtige, prachtige, ja. Nego, prachtige zanger. Unit Gloria natuurlijk. Uh, ik, uh, zou, ik zou gewoon, uh, gewoon de vraag aan de luisteraar stellen die je net aan mij vroeg. Gevraagd hebt. Gaat gezegd gedaan, hebben. Gedaan ge, geweest. gezegd hebbende, ja. Dat, dat dus, ja. ja. Nou ja, uh, Willem, uh, heb je nog meer muziek meegenomen? Nou, ik heb als antwoord, want, want de mensen, ik vind ik zo leuk, want als wij een uitzending hebben, de mensen die sturen dus berichtjes, maar ze sturen het via ons ja, naar elkaar. En een hoop gezeur over streepjes draaien. Ik ja. word er knettergek van die streepjes draaien. Houd er eens op, allemaal! Oh ja. <laughs> Nou goed, maar uh, in ieder geval worden dus net de uh, last seven days. En dat vertelt ze Bijbels verhaal en zo. En, uh, en uh, ja. Dan hebben we bij ons in het Oosten. dat... Uh, dat uh, sorry, bij ons in het Oosten. Oost niet zo moeilijk praten, want dan verstaak je niet. Nee, meer. natuurlijk, <much> natuurlijk. Dus, ik blijf dus in de lijntjes. Oké. Okay. Ja. Um, speaker Jozef, noemen ze die man? Speaker Jozef. Jozef. Ja, dat was de vader van, uh, dat was de vader van Jezus, Wat was dat. Speaker Jozef. Buitengemeen. Ja, die ja, was Jezus. Wie was dat? Jezus. Oh, Jezus. jezus. Ja, ja. Oh, wacht, wacht jezus bij, is dat niet bijbel? Ik zal, uh, ja. het, in, de, in de loop der tijd, er is, zoals we richting december aan, zal ik het verhaal vertellen van, uh, van de levende kerststal in Twente. Dat gaat helemaal goed. de kerst, buitengemoo. Ja, ja, ja. ja we stad, houden van zeg. vers, hè. Olive vers, ja. Um, in ieder geval, uh, Speaker Jozef, die stuurt zelf ook een berichtje net. Zou jij plaats voor mij willen draaien? Nou ja, goed, dan wil ik wat doen. Dus uh, ja, deze is dan uh, ja, Spieker Jozef en die, die gaat richting Groenlo, ja. Dat probeer ik althans, alleen uh, Spieker Jozef... Moet je wel even de zaagmachine zetten, uh, Jozef. If I were a carpenter.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 I could could you above me if I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my only, given me your tomorrow. en Carpenter! Je zou ja. bijna Timmerman worden als je dat nummer hoort, hè? Mooi, hè? Weet je wie het zit, trouwens? Uh, nee. Een kleine hint: Tim Harden. Tim Hardin? Hoe weet je dat? <laughs> Hoe is het mooi? Ja, kijk, oh, daar moet je gewoon gok in het lezen. Jij bent, jij bent, maar verder, maar nooit jij bent muzikaal zo verschrikkelijk onderricht en zo en zo zo intens. Ja. Uh, paranormaal onbeschoft. Ja, dat, dat, ik... dat Ja, nee, dat vind ik helemaal. Flip er uh, zomaar uit, Tim Dat vind ik heel erg, ja. Ja, ja. Ah, ik vind het wel leuk dat je een voorzetje gaf voor. Nou is... ja, een kleintje. Een kleintje. Wel gewaardeerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeg ja. ja, ja, ja, ja. ja, alweer, hè? Ja, het is alweer. Weet het is met, alweer, uh, alweer. Waar even hoor? André, André. André, je ja, staat achter in de zaal. Ja, zou jij met die stok kunnen zwaaien als je wil? 1, 2, 3. André, wat uh, ben ik dan nou blij dat jij even met je stok schrijft. Dat is niet te geloven. Zo blij is dat ik ben. Ja, luister, we gaan het hebben over het weer. Alweer gaan we het hebben over het weer. Het is vandaag een beetje op en af. Ik kan het niet anders maken. Maar ja, het is gewoon op en af, buien en onweer. Uh, verlaten vanmorgen vroeg het Noordoosten. Vervolgens, uh, vervolgens klaart het daar op, maar uh, later in de ochtend dan gaat het weer regenen. Jezus. Ja, ja. Ja. Ik zei het al, ik kan het niet mooier maken dan het is. Nee. Vanmiddag zijn er perioden met zon. En tegen het einde van de middag is er opnieuw kans op buien. Tja, nou, gelukkig is Wim in een goede bui. Dus dat, uh, dat beurt mij dan weer op Vanmorgen, morgen, luisteraars. Oftewel vanochtend, ik moet het wel goed oplezen. goed oplezen. Doen. Ja, is het meest droog, maar nu met een zonneschijn. In de loop van de ochtend neemt de bevolking toe. En valt er af en toe regen. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag zijn we in een periode met zon en is het uitgesproken zacht voor de tijd van het jaar. De maxima lopen uiteen van 16 graden op de wannen. Ja, tot een graad of 20 in de Zuidoostenluisteraars en tegen het einde van de middag, ja. Dan is je weer kans op een enkele fikse bui... Ja, dat wordt wat. ...die ook weer van onweer verzeld kan gaan. Oh, mijn hemel, ja. ja. De zunwind, het zuiden, waar die streepjes je vandaan komen... ...is matig van sterkte. Vanavond en komende nachtluisteraars is over het algemeen weinig bewolking. Daar heb je natuurlijk niks aan, want dan ligt u op één oor of op twee oren. Dan weet ik niet hoe u dat doet. Moet u toch eens uitleggen hoe u op twee oren kunt slapen. Ik is heel mooi dat ja. doen, ja. Maar uh, dan is er weinig bewolking en dan zijn de neerslagkansen uh, klein vannacht. Nou ja goed, als je dus vanaf naar buiten moet, dan heb je Mars Nou ja, ik, ik rijd er doorheen dan hè, rond de nacht. En, uh, ja, de temperatuur die zakt ja, naar 12 ja. graden. En de wind blijft uit het zuiden en is zwak tot matig langs de kust. En op Rijsselmeer vrij krachtig. Maar ik ken u op een of andere manier een stuk beter verstaan. Mag ik dat zeggen? Ja, ja, dat mag je wel zeggen. <laughs> Zaterdag neemt s ochtends... in met name het westen, daar zitten wij dus... en het noorden de bewolking toe... en is er kans op een plaatselijke bui. Dus je je wel spreken over plaatselijke... ja, natheid, zeg maar. Ja, ja. vochtigheid. Tijdens, tijdens de middaguur. Ik moet even lachen, luisteraars. Neem niet kwaad. Wim trekt een gekke bek naar en dan moet ik altijd lachen. Kan het niet helpen, kan het niet helpen met die man? Nou, tijdens de middaguur, dan wisselen zon en wolken elkaar af. En dan zijn de buienkansen klein. Nou, nou. Nou, dan no, no, no, moet ik lachen. Want de temperatuur die komt uit op 16 graden. Niet, niet te geloven. 16 graden in het Waddengebied tot een graad of 19 in het Zuidoosten. De wind draait naar het Zuidwesten en is matig aan de kust. En in de ochtend nog vrij krachtig. Maar even serieus hoor, de dagen daarna. Want ja, er komen ook van. nog dagen daarna, hoop ik. Ja, dan blijft het ongewoon zacht. Oh. Ja, met soms middagtemperaturen rond de 20 graden. U hoort het goed. Kunnen we nog naar het strand. Zo. Je wel je paraplu meenemen. Uh, ook de nachten verlopen zeer zacht en het weerbeeld kenmerkt zich door enkele buien. Eh, dus je bent uh, over het algemeen, als je dan buiten loopt, zit je in een rotbui. Ja. Kan, er uh, een een keer mag... kan er een keer omslaan. Ja, kan ja. er een, een keer. Maar vaker is het droog en komt de zon geregeld, uh, die komt er geregeld aan te pas. Ja. Zondag start in vooral het noorden met dichte mist. Waarom? U weet niet wat u mist. Nee. U weet niet wat u mist. Ik reed laatst over, je, over de weg heen. Dus ik kwam in de mistrecht, misbanken zeg maar. Ja. En een drukte, een drukte. Mensen allemaal aan de zijkant, allemaal op die banken zitten, hè. Oké. Okay. Ja. O, ja. ja, ja en jij ja, bent ja. met de misbank. Ik was met de misbank. Ik ben zit bij de Rabobank. Ik mist hem wel. Ja, ja, ja. De misbank en heeft de hoogte rente. Maar dat en, gaat ja. ook, ja, dat gaat ook met je geld. Dat gaat ook de mist Alles in. Alles gaat ermee, de mist in. Dat is, dat is ongekend. Ja. Goed. Hey, maar had je verder nog iets? Want ik vond het wel een weerbericht dat ik dit keer zeg van, nou. Uh, ja, nou ja, ik heb er even doorheen geworsteld, want ik zag er erg tegenop. Ja, waarom? Ja, al die neerslag. Ja, die was wel een beetje piepersief van, hè? krijg je een beetje neergeslagen stemming ervan Ja, ja, ja, ja. Willempie, Willempie, ja, ja. Lekker stukje muziek, Willem, daar heb ik zo'n zin in, jongen. Gewoon een lekker stukje muziek. Ja, kom maar. Komt-ie, komt-ie. Het Leuk, hè? Ja, is een beetje actueel onderwerp ook, hè? Het cannot heat. Het cannot heat, het kan niet warm. Nee, nee. nee, nee we kunnen nee, het nee, niet nee. warm. We moeten met de trui aan zitten, want we zijn allemaal angstig geworden om de verwarming te halen te zetten. Ja. Iedereen het, zet de verwarming op 19 graden, heb ik op televisie gezien. Mijn buurman, die heeft inderdaad, wat jij zegt, die wilde de verwarming... Uh, Lager zetten, maar op de thermostaat krijg je hem gewoon niet lager. Dat lukt niet, want hij gaat bij 16 graden verder, gaat hij niet. Een van mijn buren heeft een, uh, uit IJsland ja. een iglo laten overkomen. Oh, en dat schijnt wel lekker warm te zijn. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat kan, want het is een ding van sneeuw en ijs. Ja, maar de binnenkant is toch anders. En uh, de laatste keer dat ik uh, in de iglo heb gezeten, met, uh, wat, wanneer was dat ook? Ik weet, had ik fishsticks. Ja, de kaptein Iglo was dat. Ja, het. ja, zijn een man met een ook. Oh, nou maken we reclame. Dat mag natuurlijk dus nee, niet. De heb de je, heb je ook nog andere vissoorten? Ja, paal Ja, ja, ja, eh. ja <laughs> Ja, ik had laatst iemand die sprak. Ik, ik zeg: Joh, hoe, uh, hoe is het met jou dan? Ik was hem maar. Hé, waarom was je, zit, morgen, hey, hallo, hallo, je weer? Hey, jongen, ga lekker zitten. Ach, ach, ach, wat heb ik gelachen dat zeg in de auto dat ik hier naartoe kwam. Waarom? Nou ja, ik zag op mijn schermpje, want ik kan op mijn telefoon, kan ja. ik jullie zien in de studio. Oh, mijn god. Zag ja. ik jou ineens heen en weer rollen weer? Ja, ik kreeg je... in één keer, keer last van, van zakkende hoeven. Ik zakte echt domme hoeven heen ik Hallo, ben... goedemorgen. Dag, dag, dag. Hé, hey, waarom hey, je, is... je moet niet zo last zo snel die trap op lopen, dat kan je niet bijhouden. Nee, maar het ja, mama, je dikke komt toch naar boven ja. even de van mijn moeder nou weer meteen. Ja, te werkelijk is dat. Ja, Heel vervelend. Mama, ja. ga naar mij zitten. Maar nou, ik zit toch al. Wat is dat nou voor een nare, nare opmerking, Harm? Daar ben ik helemaal niet van gediend. Nee, het wordt eens tijd dat hij eens een keertje voor 20 euro piek op op potjes laat. Ja, ja. Nee, Willem, we ja. moeten even bijkomen ja. van alle commoties. Zal ik eens een mooi stukje muziek opzetten? Zou je dat willen doen voor een keer. Alleen, ik, het is een nummer van. Uh, ja, ik, ik je... weet de naam. De Mag naam van kussen? de band weet Mag ik namelijk niet. Mag ik je kussen? Niet. Wat zeg je? Mag ik je kussen? Nou, dat heb je de vorige keer ook gedaan. En uh, ik heb een week mijn dikke lip gelopen. Dus liever niet dat je het niet erg vindt. Ik vind het. Uh, nee, nee. De band. Ja, ja. volgens uh, Gerard Ekdom. Ja, een van de beste bands van Amerika. Ja, de band. De, uh, hoe heet die? De Band. Hoe heet die band? Ja, De Band. Hoe oh, heet die band? Ja, Red, oh. red Band. Oh, dat is Drop. Nee, red, red Band. Is, red is, Band? Nee, dat is wat anders. Is, is, is drop. Drop, dat is. Ja, laatst zag ik iemand. Ik zeg, wat een rare bril heb jij op aan die twee van die van Dat die ja. Ze zijn, zijn echte red ja. een en re ray band, zei hij, ja. Zijn, uh, Gisteren ja. zegt mijn buurman tegen de ja. andere buurman niet, tegen, tegen zijn vrouw, ik wil drop. En doen. Ik heb het verder niet meer gevolgd. Nou, ik weet het niet. Ik vind er nog een beetje een zoutsmaakje aan zitten. Ja. Hé, hey, ja. Willem. Ja. Ik ben gisteren met mama ja. naar de markt geweest. Naar de? De markt. Ja, ja, ja. heel af en toe dan hoor ik een, een brommetje. Daar kan niks aan doen. Het was, was, was gezellig, hè, de markt. De ja. Man. Ja, mama, het was gezellig. Dat maar wat heb je gedaan daar, jongens, allemaal? Nou, we wilden eigenlijk naar de woningmarkt. De woningmarkt? Ja, de woningmarkt. Ik denk, als ik naar de markt ga, wil ik ook wel eens naar de woningmarkt. De Woonboulevard. Nee, de Woningmarkt. Woningmarkt, leg eens uit. Nou, Harm, wist toch eens rustig. Ja, ongelukkig la, la, mannetje. Laat Willem toch eens een keer gewoon normaal uitpraten. Ja, laat het hmm. nog eens een keertje gewoon of uitpraten. fatsoenlijk van je ja, kerel. Ja, nou. ja. Nou, de Woningmarkt. We hoopten daar een, een huis voor, ander huis voor ons te vinden. Oh, de Want we wonen op, ja. Want we, we, we wonen namelijk een beetje klein. Ja. Oh. Ja, Harm wil nog een grote kamer voor zijn eigen hebben. Ja. Ik heb zelf ook een grote slaapkamer dat ik uit de weg kan, zeg maar. Ja. En, maar waar we nu wonen, dat is allemaal wat klein. Ja, ja dus eigenlijk, eigenlijk wil je uitbreiden, zeg maar. Ja, dat wilden we eigenlijk hm. maar uitbreiden. Maar neem je alles mee dan: je kat en, en je vaas met bloemen? En, ik uh... heb drie honden. Drie oh. rode oh. wedders. Ja. Rode wedders? Ja. Nou, ja, Het hier... zijn, zijn wel enge beesten om te zien, maar ze zijn heel lief, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb hier nog wel een volletje liggen van de makelaar. Uh, die moet je maar even inkijken dan. Ja, nou, kan jij dan iets uh, over ons huis gewoon... dat je zegt van, nou, daar heb ik ook wel muziek bij, maar oh ons huis... god, ik ga eens even voor je kijken. Dat gaat wel even duren, denk ik. Oh jee. Nou, we wachten af. I'll light the fire. You place the flowers in the vase. That you bought today, staring at the fire for hours. Zingen mag natuurlijk. La, la, la, la, la, la. Our house... Our host is a very, very, very fine, is a very, very fine house. Twee katten. So was een hard leven maar. Omdat jij dat bent... Gaat het toch allemaal weer vanzelf? Tja... En had vaars. Oh. ja, waar moet je je bloemen anders inzetten? Ja, en Emma. Emma, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb een hoop boze reacties van luisteraars. Weet je, je zit toch niet zo'n mooi nummer heen te wauwelen, duif. Ja, nou, nou, nee, nee, nou, daar heb ik nieuws voor je. Ja, vertel. Kleine, kleine gevederde vriend. Ja, nee, kleine streepjes, streepjes. Streepje <laughs> ja, vertel. Ja. Nou ja, goed, uh, dat is iemand uh, die, uh, die zegt van, uh, wat heb je? Die, die Charlotte eigenlijk een, een, een erotische stem als hij het weerbericht. Nou ja, ik vind dat zelf nog meeval. Want ik hoor die stem natuurlijk ook en dan zie ik jouw gezicht. Ja, en dan is alsof er een zeepbel ontploft. Heel jammer. Af en toe dan ben ik echt in een stem. Dan ja. heb ik gewoon zo'n donkerbruine stem. Ja. En dan kan en dan... ik ook heel relaxed gewoon ingaan op allerlei onderwerpen. Ja. En dat hoeven geen zware onderwerpen te zijn. Dat kunnen ook dat hele ook heel, uh... lichte ja. onderwerpen ja. zijn. Ja. Bijvoorbeeld, kan... uh, bijvoorbeeld uh, laat was ik over tijd toch een beetje spannend wel. <laughs> yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy And I feel like I'm you. Love, you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a what I'm gonna do. Ooh, love, to hold ya. Ooh, love, to kiss ya. Ooh, love, I love it so. Ooh, love, you're sweeter, sweeter than sugar. Ooh, love, I won't let you go. Yummy, yummy, yummy! I got love in my tummy, and silly as it may seem, the loving that you're giving is what keeps me living. And love is like a peach and cream, kinda like sugar, kinda like spices, kinda like like what you do. sweet thing good enough to eat thing and a sweet thing that ain't no lie. I love to hold ya, I love to kiss ya, oh love, I love it so. Oh love, you're sweeter, sweeter than sugar. Ja, zo hobbelen wij even richting den klok van 11 uur. Ja, zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan natuurlijk, ah, wij hè. Hebben we hebben bijzonder snel gaan vanmorgen. Ja, dat eerste uur, <laughs> ja. dat, dat, dat vloog voorbij eigenlijk. Ja, uh. Ik we hebben die mooie nieuws erbij horen komen. Ja, vond het mooi. Ja, de oude huis vond ik heel leuk. Ja, ja, ja, ja. Want het was echt up-to-date ging over ons huis. Vind ik zo leuk om te horen, Willem, dat je dat gedraaid hebt. Nou ja, met alle liefde natuurlijk. Hè? En Kom, uh... Niet alleen dat je zegt van nou, ik onderwijs mijn kinderen, maar daar zitten ze ook over. Ja. Teach, teach ja. your children, en, en dan ga je een stil van Nesha. En dan draai ik s'avonds nou, om een uur of negen, nog wel eens thuis. Ja, ja, nou, ja, ja. vind ik ja. wel gezellig om te draaien. ja. En, en, en, nou, en daarna hebben we een paar buurkinderen komen dan bij ons op visite. Ja. Klaasjeraanje en zo. En dan, en ja, en ze nou ja, die soort maar Ja, die soort schilder. Maar sterk eventjes, overdreven, he? sterk overdreven. Geloof niet alles wat ze zegt, Willem. Nee, dat is zo. Hé, hey, we gaan naar de klok van 11 uur. De klok van 11 uur. Als piepen we eruit, zo meneer, oh, dan kunnen we het niet. Na 11 uur zijn we er weer met nog veel meer informatie. En wat, een weer. wat een ellende. Wat een ellende, wat een ellende. Je krijgt er een punt over. Buitengewoon interessant, juist.